We gaan verder. Er was Ellen had gevraagd over de hoer. Wat betekent de hoer in, in dit context? In de Torah staat wel dat zij hoer was dat zij deze rachab van wie, de grote profeet uh, Irmiahu, is uitgekomen als nakomeling. Natuurlijk, de Torah weet waarom, waarom de Torah dat vermeldt, dat zij zo was. En ook om ons te leren. Dat deugd die, die zij had getoond, dus aan die deugd die zij, die zij had door wat zij deed met die twee verspieders, zij geloofde in Hashem. Dat dat woog bovenop, boven alles, boven haar gedrag, et cetera. En als de Torah zegt tegen haar dat dit een hoer was. De Torah zegt niet dat het slecht of dat het goed is. Het was zei niets, we noemden gewoon dat dit zo was. Maar we leren ook bij Yeshua, dat bij Yeshua ook kwam. Ja. Dat Yeshua ook zag, zat in de gezelschap van hoeren, tolenaars en allerlei alle andere uh, mensen die, wat Yeshua had gezegd, dat de mensen die, hij zei over zichzelf, ik ben niet gekomen voor de gezonde mens maar voor de zieken, want gezonde geen gezonde mens geeft, ge, mensen hebben geen dokter nodig. En hij had in gezelschap verkeerde met van hoeren, tolenaars, dieven, etc. Hier zit een enorme, enorme geheim. En dan als we zo ver zijn, hè, met Yeshua over dat soort, ja, over deze kwestie van dat hij omringd werd door horen, dieven, et cetera, dan zal hij dat mij, dan zullen we daarover hebben. Is goed? Dan past het meer bij dat, bij wat wij leren. Vragen zijn altijd, altijd welkom, maar het um, is voor mijn gevoel zo, so dat als we zitten, bezig zijn met een bepaald onderwerp, Vallen had ik het over die rachab, Maar dan als we dan gaan in op een kwestie. Dat wat, wat jij had genoemd. Dan zit het als het ware op een heel andere planeet. Dan moet ik ook van binnen. moet ik ook dan. Terwijl de zoger brengt ons naar een bepaalde doel. Naar een bepaald doel. Naar een bepaald planeet als het ware. Met op bewezen van spreken. een Bepaalde geestelijke ruimte. En dan als ik ga naar, naar een ander onderwerp dat niet daarmee te maken heeft dan is het net of een uh, een ruimtevaart van één planeet naar totaal andere niveaus ja, van het geestelijke en dan missen we de zoger, dan moeten we weer terug en dat is elke verplaatsing in het geestelijke kost krachten okay? dat jij dat begrijpt maar als vraag is goed. We gaan verder. De regel de linker kolom de regel 8. We hebben nog een klein stukje tot de regel 32 en dan gaan we uh, iets anders doen. We zijn zo maar we laila laila. Kol darga. De Ashleem negen balaila. Meshabeyach da leda. dat. De holtin had. Micha vraja. Dubbele punt. We zijn meer, dat is wat hij zegt. Laila, laila, laila. David zegt ook, en elke nacht geeft hulde aan de andere nacht. Kol darga de ashlim, elke traptreden die aangevuld wordt of volbracht wordt, s'nachts in de nacht, maar Shabbat Yagdallah geeft hulde aan de andere, dus aan de andere nacht. Hoe dat? De kol gaat me Dat is de, de mening van elke, ieder van de Камерад. Тин, надо добывать. Киколь, Эйлоамилим, вагисурим Эльф. Аникраот, Лейлот, Шибасибатам, Насу, Амадригот, Паскей, Твалов, Паскей, Басе, Ахарсе. ינאי אתה אחר שגם המ דרתים דרתים כיום יא ירו משומש נית קבצוק למ ונסו לבית פרתים קיבול אחד לדד הקדולה ו ממלאות וממלאות כל הארץ Deja, Deja etashem. Fijftien. Niem sa. Schekol Laila bepnei atsmo Zestin. Haja nish arbe Im loha ya ba. Im loha ba ata Zeifentin bakibuts. Echad. Im kol cool alelot. Punt. En nu heeft hij over de nachten. Tien naar de dubbele punt. Kik cool. eilohamilim, want al deze woorden, dus yeah? begin, de woorden van ontkenning, ja, van ontkenning van de eerste beginselen. Dat al deze, want al deze woorden en hij surim en leid. In het meervoud. In het Nederlands hebben we niet leid in het meervoud. Leidens, nee, bestaat niet. In leid. Elf. Anikraim lot die nachten heeten, sheba sibatam, dat om reden daarvan, dat om reden daarvan, naasuhamadregot, de traptreden zijn geworden met op de ene na de ander. Ja, door de afdalingen zijn geworden de oponthoud tussen dag en nacht. Anders zouden we alleen maar opstegingen hebben, maar nacht brengt oponthoud. En dan weer opsteging. Hineiatazi hier nu, gamhem Gam Hem nadat ook zij zullen gaan schijnen. In the gmarket kom de bedouli. Mischum om dat shnit kaptsu kulam om dat alle males z'n z'n verzameld. sule sul bed kibul and zain geworden tot en bed kibul tot reservoir. ain kli, ain reservoir. La data Gdula, for the dat for de chroot. Dat אם ימלאו את כל הארץ, וברור, כל הארץ wird vervuld van feyft in deja itašem van de kennis van Hashem. Nimtza bleik dus, שקול לילה בפניאת שמו דת אלקן נחת op zichzelf zestin, אֶהְיָה נִשְׁרָבָה כִּבְכָשָׁה. Is, is zou blijven in de duisternis, im hij zou het was het niet zo so dat er dat um, er nu uh, zij in zij kwam in verzameling in één verzameling met alle nachten. Ki kol Laila achtin mekabel helko badat raak mitoch achibur im negentien Sharailot. levelt. Ki Laila, want elke nacht ontvangt haar deel in de daad. dat is daad, want van de daad zal het licht naar beneden komen. Altijd ontvangen we het licht. Het lagere ontvangt licht van wie? Altijd. Van, eerst, eerst natuurlijk komt van de ketter. Dan van de ketter komt het rechts links, chogma bina. Tussen hen rechts links wordt het gewerkt en wordt het gegeven naar de, aan de daad. En daad is de vertegenwoordiger van de zon, van de zeven onderste, wat wij noemen de wereld. En de daad, daad geeft dan weer terug naar de zon. Het licht. Dus in de Gmartikun zal die daad, en daad betekent kennis, kennis van Hashem, dus in de, in de tijd van de Gmartikun, die algemene daad, de Sviradaad, dan elke nacht zelf van die daad ontvangen, uh, maar dan alleen maar door de, door de verbinding, van elke afzonderlijke nacht met de overige nachten. 19. Kwalken, layla nifhan, Kiashem nee, kiyah, w, het is geen hachem, kiyah, ha want het is letter het, kiyah, twintig, dat, lechaverul. כי לא היה מוכשר להדעת אלא אינן תוינתח בצירוף עם חברו. וזה שאומר כל דרגה דעשלים תוינת וינתוינתח בלילה. ואיינו כל לילה Taalich jot drieëntwintig, bet kibul, lada tashem. Misha shem. Meshabeyach da leda, nim ca, vierentwintig. Shekol echad, meshabeyach lechaviro, mishum hau, dat vijfentwintig. De echad, חלק הדעת שקבל כל אחד הוא זה סן תוינתח מי חבריה ידי חיבור עם חברו הלילה 27. אין תוינתח כי לא היה מקבלו עם לא בצירוף עם חברו achtentwintig. כי רקול אמיה חד בקיבוץ נאסו ריוים לכאבל ני'חנ twintig חד דת אקדולה אזו. כך יגידים שחקונם. ני'חנ twintig. 왜 כן? נדרומ קול לילא. Ella כנacht wordt ha'acht כי ייח ave דת. Dat die uh, zal uiten, hulde, uh, die zal vreugde uiten van daad. Wat betekent? Le weer op uh, de ene aan de ander. Dus elke nacht zelf, uh, als het ware, vreugde uiten de, aan de andere nacht. Wanneer zij zich verzamelen tot één. In de gemartekoe. La daad, want zij was, was niet, elke nacht was niet geschikt voor de daad, om van de daad te ontvangen, anders dan door de 21, door het zeroef, door zich aan te sluiten bij de ander. We zijn en dat is wat hij zegt, koi dargade aschlimba leila, elke traptreide die volbracht wordt in de nacht, de no dat wil zeggen, koi Laila she nishlamata, welke elke, elke nacht die nieuw volbracht wordt, om een klied te worden van de daad van Hashem, van de kennis van Hashem, om het kennis van Hashem dus betekent, dat is kennis. Om van de daad het licht van Hashem te ontvangen. Meshabei Agdaleda geeft de hulde aan elkaar. Dat wil zeggen, dat elke nacht, ja, wat is nacht? Net als goed. Dat al die nachten samen, die ma zullen maken dan, die zullen, ma zullen maken dan, en, eh, want de nacht is te kort. Ja? Dan zullen ze maken de plaats voor ontvangen om om klie de algemene de van de marticoon om al het licht van de daad te ontvangen. Niemtza, het bleek dus 24. had dat ieder dus elke nacht geeft hulde aan de ander, aan de andere nacht. Mishum hahu vanwege die daad van elke van elk eentje, van elke, elke daarvan, elke nacht die is deel achter aan een stukje daad in de Gmartikon, 25. Schakelen kadat kibbel dat een deel van die daad die elke nacht heeft ontvangen, hoe mitchaver, hoe me gevre, me gevre, dat is van de van de kameraden. Dat wil zeggen, alidea achibur, wat betekent, de ene van de ander, dat wil zeggen, alidea chibur, door de verbinding, im, laila im, met de andere nacht. 27. Ke kablo, im, lo, want, die, die zou het niet ontvangen van de daad, in de gmartikun, het licht, en uh, in indien die nacht niet verbonden zou zijn met de ander, en verbinden, kijk nou verbinden met de ander in het, in het Hebreeuws, in de hele taal is de verbinding met de ander heet verbinding im gavero, verbinding met, de, met de verbinding met een andere ja, kameraad. Verbinding met een ander, dat betekent met gavero im. Met een andere camera. Zo, zo, zo zit het in deze taal. 28. Kirakulam, Want alleen maar zij samen, allemaal samen, bakiboets, bakiboets, in de verzameling, nasurewiem, worden zij, zijn geschikt, worden geschikt. Le kabel 29. Ha daad, ha om deze grote daad te ontvangen. Dat betekent alles te ontvangen van de, van de sfera daad. En daad betekent kennis. Daarom zegt ook de profeet dat in de martikun zal de hele aarde gevuld worden van de HaShem. Van de kennis van HaShem. Begrijp je wat het is van de kennis van de Dus al dat van de, de, de, de sfera daad zal, zal men alles ontvangen. 29 na de punt. Ve ze amro u baslimu sage 30 itabidulon hav hevrin orahemen. Shibo shlimut 21 hagdolashiki bluyahad na sukol laylot lrayim we zijn roi, dat is wat hij dus over zegt. sage, in de grote, in de, grote, in meerdere, vermeerderde volmaaktheid. I tabidulon hevrin zullen zij worden voor hen als vrienden en geliefden. Wat betekent dat? Wat is overzegt? dat in de grote magde die zij samen ontvingen in de martikun. na zo kolla le lot zijn alle nachten geworden tot lareim, tot vrienden 32, ahouwim ze, die elkaar lief hebben. Maar kijk nou hoe spreekt over de Gmartikun. Hij spreekt al in het verleden tijd. Alsof het al geweest is. Ja. Hij spreekt al in het verleden tijd. Dat zij zijn al verbonden met elkaar. Zo ook, zie je ook... Uh, erg vaak ook de, bij de profeten. ook dat zij... spreken dan soms in... vaak ook... over dingen die zullen gebeuren. Ze spreken dat als, als... over een voldongen feit. Alsof een voldongen feit. dat... Want het is zeker, absoluut zeker, ze weten dat het zo zal gebeuren. En dat is het geweldige van het geestelijke, dat wij weten, als we weten het doel, waar het naartoe gaat, dan kan je er naar, naar, naartoe groeien. Uh, nou, we gaan nu beginnen met Brit Gadascha. Ieder heeft, beginnen, ieder hmm. heeft het, de pagina 3. En wie weet, misschien zullen we ook 4 nodig hebben, maar beginnen we met de 3, pagina 3. We zoals ik jullie had al verteld, de hele geboodschap van uh, volgens Matthij. Volgens uh, Matthäus, ja? zoals de Matthäus, Matthäus, Zoals met Matthäus, Zoals met Volgens de Matthäus, yeah? En Matthäus is in het Hebreeuws Matthijs. Uh, belangrijk om te weten dat. Voor we we, ons niet het doel is op zichzelf om het Nieuwe Testament te leren. We hebben een taak van ons is de leer over het Koninkrijk van Hemel. En dat is wat wij moeten eruit halen uit de Brit Hadasha, uit het Nieuwe Verbond. Uh, de voorschriften van Yeshua zelf niet, wat over Yeshua gezegd was, werd dat is voor ons niet belangrijk, theologie, we hebben al inleiding, een flinke inleiding, in, in de leer over de waarheid. kan je daar hele, um, het hele verhaal rondom het verschijnsel Jeshua, ketter, de hoge ketter leren, en kan je meerdere malen dat herhalen, het is eenvoudig gegeven aan ons, maar leren dat en hier moeten wij pakken van hem, wat, in, wat wij door de ogen van de Kabbala moeten zien, uh, dat weer te geven op de manier dat het ons zal helpen om praktisch uh, het toe te passen, om uiteindelijk te gaan Leven door de wetten van het Koninkrijk der Hemel dat is wat dat is wat de bedoeling is er zijn de wetten van de Torah en de wetten van de Yeshua zijn niet anders de weten van, van maar Yeshua alleen Hashem uh, deed Yeshua neerdalen de ziel van Yeshua. Om de Torah te vervullen. De hele bedoeling was om. De Torah is leven. Leven de kracht van de Zerentin. En. De hele bedoeling was dat het volk Israël zich zou. Zo eerst zou leven door de Torah. Corrigeren zichzelf. Totdat het moment zou komen dat de kracht. Zou komen van de verlossende kracht, zou komen die de mens uh, verlost van de slavernij, van zijn liefde voor zichzelf. En dat was in Yeshua, dat is de vervulling van de Torah. Alles wat in de Torah is, is zijn de wetten van, als het ware, ik zeggen dat, um, die niet. Die, die, vloeien, fluency, die niet vloeiend geheel maken in, de, in, de, in het innerlijke van de mens. Ja, die zijn rechts en links kosher, niet kosher, uh, zonde, uh, deugd, die, die, die dubbel, dubbel uh, tweeledigheid. En die tweeledigheid moest ook weggenomen worden, als het ware opgelost worden door het hogere, door te gaan hoger, boven het verstand. En daarmee absolute bewerkstelligen, de absolute eenheid met Hashem. En dat kan alleen maar via Yeshua. Dat is dus dat is eigenlijk wat wij leren. Ik heb het bijvoorbeeld voldoende, ik ontvang het absoluut voldoende in Ari. Bij mij is het bijvoorbeeld Ari, op elk onderdeel wat ik leer, heb ik het, ontvang ik het ook precies hetzelfde. Dus alleen op een ander niveau. Ja, bijvoorbeeld, het Schaim ontvang ik ook het, die samen, uh, samentrekken met Hashem. Dus eenheid, waar op dat moment. Dat ik voel dat ik geen, sitra ach, geen onreine krachten op dat moment. In mijzelf voel ik in niet. Oké, okay, het is aan tijd gebonden aan een momentje, momentopname. Of zoger, of een ander onderdeel wat wij leren. Maar toch is het wel nodig om eh, die wetten, die mitzvot, die voorschriften van Yeshua goed door te nemen. Dat is onze taak. En niet het Nieuwe Testament op zichzelf. Dus getuigenis van wie dan ook, hebben we niet nodig. We hebben getuigenis, het is ketter, we weten dat de ketter eigenschappen in de ketter, van ketter, elke ketter, precies hetzelfde zijn. Dat, dat, is, dat weten we al langzamerhand, al vanaf het ja, in de inleiding in van dat boek. En daarom beginnen we nu, niet direct van het begin, waar een register van zijn leven wordt gegeven van zijn voorouders. Ook daar kan je ook veel dingen leren. Maar het is niet ons doel. Nog een keer. Ons doel is wat ik had een beetje zo aangegeven. Um, en nu de, de pagina 3. Vanaf de pagina 3 beginnen we. En de pagina 3. Iedereen heeft het, dat we zien het. Pagina 3. Bovenaan lezen we Habesura HaKedusha. Ten eerste, we, jullie zien dat het makkelijker te lezen is. Het is, heeft, de tekst is met de nekudot, ja, met de klinkers. Zo so hebben we ook geweldig oefeningen, nu kunnen we ook oefenen. Een stukje oefenen, ja, zoveel pagina's kunnen we oefenen, ook in het lezen van de klassiek Hebreeus, Want dit wat wij leren, is geschreven in klassiek Hebreeus. Het is wel een vertaling, ik kan jullie zeggen, want het Nieuwe Testament werd niet geschreven in het Hebreeus. Het werd geschreven in het Grieks. Het werd geschreven in het Grieks. Um, maar Yeshua sprak eiteraard niet het Grieks, maar Aramees en het Hebreeuws. Dat hij het, het, het Hebreeuws kon spreken. Natuurlijk, gewone bevolking in Israël kon, kon toen geen Hebreeuws spreken. Geen klassiek Hebreeuws. Weinigen konden het klassieke Hebreeuws überhaupt Torah begrepen lezen. Aramees, wat ze, dat, dat hadden ze gesproken. Maar Yeshua, we hebben geleerd, dat Yeshua had ook geleerd in, uh, in de tempel, met de, oude, met de ouder, met de oudsten, dus met de Torah geleerden. En dat altijd, is altijd dan is het duidelijk dat hij sprak daar met hen. Alle commentaren, alle discussie, alles is in het Hebreeuws. Dus en natuurlijk dat er allerlei stemmen zijn dat in Christendom natuurlijk ze menen main, dat, dat, dat hij in het Grieks had gesproken. En zij mogen dus denken wat zij willen. Iedereen heeft zijn positie. Dat ga ik niet bestrijden en ga ik ook niet verdedigen. Het is niet onze taak. Eigenlijk, iedereen begrijpt nu, onze taak zijn de woorden van Yeshua. En iets wat daarbij hoort, leren wij ook. Habesora... Volg alleen goed, kijk naar de tekst en niet naar mij, en dan zal het goed zijn. Abesurah Hakdosha, dus bovenaan, in zwart, vette letters. Abesurah Hakdosha, nog een keer. Abesurah Hakdosha, Alpi Matai Perek Gimel. Abesurah betekent boodschap, de boodschap. Hakadosha, de heilige, de hele boodschap, Alpi, Alpi betekent volgens Matai. Matai, dat is de naam van, zoals in het, uh, Matthäus, van Matai. En Matai betekent op zichzelf, de naam Matai betekent wanneer. Interessant is dat zijn naam is wanneer. Metai betekent wanneer. Dus in deze naam zit al de uitkijken naar het licht van verlossing. Matai. Ik vind eigenlijk deze De eerste boodschap als het belangrijkste. Dus hier zit alles, eigenlijk van alle woorden van Yeshua zitten al hier. Perk, gimel de derde paragraaf. Gimel, we hebben hier geen, uh, geen regelnumeraties. Waarom? Omdat we hebben, uh, zie je van, zie je nu de bovenaan, we hebben dan de regel gimel. De regel begint met gimmel. De eerste betekent een dikke vette letter gimel betekent dat is perk, nummer van het perk, gimel. Gimmel betekent drie. En tussen hen, tussen hen staan, jullie zien, dat staan de gewone cijfers die aangeven welke, welke vers, de, de versnummer, alleen de eerste staat niet. Het eerste staat niet omdat het verondersteld wordt dat wij weten dat het, wanneer de perk begint, paragraaf, dan is dat is het, eerste, het eerste vers. En het tweede, hier staat het twee, en dan derde. Dus weet, zo so op die manier gaan wij ons oriënteren, hoe wij dat gaan leren, wees. Gimel, per Gimel. Dus de, de, de vers 1. Bijanim hahem, kam, Jochanan, hamedbiel. Jehuda. Leimor. Ik vertaal het zoals het in het Ebreus is. Iedereen heeft dan de, de vertaling, kan je dat altijd beter, mooier zien. Maar in het Ebreus is het zoals het, uh, dan hoor je het ook hoe dat in het Ebreus is. En natuurlijk in het Hebraaus hebben wij al die begripen, zoals Yeshua had ze bedoeld, etc. Dat klinkt en voelt heel anders. Dus wij beginnen met de derde perik. En hier, de derde perk gaat over uh, Yohanan Hamadbil. Yohanan is Johannes. Wat het vertaald werd als Johannes is Yohanan. En Hamadbil betekent hij hey die Twila doet, hij hey die doopt. Of hij hey die dus Twila, hij hey die de mikwe doet. Hij die, hey die onderdompelt een mens. Dat betekent Hamadbil En uh, uiteraard natuurlijk, we zullen zien, alles zit natuurlijk in het Hebreeuws in de naam Johannes. Kijk, dat is afgeleid. Maar kijk nou naar de naam Yochanan, Wat betekent de laam Yochanan. Dan kan je aan de naam al zien. Zijn kracht. Zo, dat soort dingen. Goed. zal ons geweldig helpen. Wij beginnen dus met. Het verhaal over hem. Bayamimha uh, hem. In die dagen. kwam Johanan stond op, letterlijk vertaal ik aan jullie, stond op Johanan Hamadbil, Johanan, dat is Johannes, zoals men normaal zegt, Hamadbil, Hamadbil komt van het woord, van het woord Twila, van het woord onderdompelen, en dus onderdompeler, do, doper, zoals men dat zegt hier eerst lees ik het voor en een beetje vertalen. Eerst lees ik het voor, dan ga ik het vertalen en dan gaan we kijken. hier en zie hier, Kore, en hij was, Waaihi, Kore, en hij was, hij, en hij riep, Bamidbar, Bamidbar, in de woestijn, Jehoede, in de woestijn Jehoede, woestijn, een uh, deel dat Jehoede heet, woestijn, woestijn, Woestijn van de stam Jehoede. Ja? Leemoor zeggende. Leemoor zeggende. En nu kijk naar, naar zijn naam. Yohanan. We hebben hem nodig. Yohanan hebben we nodig. Die Yohanan Amadil, Yohan, Yohanan de, de Doper hebben we nodig. In verband met Yeshua. Johanan komt van het woord, dus is, zijn naam is Johanan, komt het woord uh, genoen. Zie je, de, de, de, de letters get, noen en noen. Uh, maar, betekent ook, net zoals, uh, net zoals ganun die troost geeft, die Genade geeft. Het kan ook zijn dat dit geen geen geeft. Is het, um, dat is, het zit in zijn naam, Johanna. En we gaan verder. We showen zo so wat niet voor ons, mee, minder, wat voor ons, wat voor ons niet belangrijk is of minder belangrijk is. Gaan we gewoon, gewoon, gewoon verder en niet letten we niet verder erop. Maar gewoon goed volgen de tekst. Shuvu. ki goed. Hashamayim. Korva lavu Het tweede vers. Shuvu. I say. Um, keert terug. Shuvu komt van het woord Shuv. Van het Shuvah. Dus. Keert terug. Doet shuva. Inkeert. Kijk nou goed wat betekent het koninkrijk der hemel in het Hebreus. Kim al van de koninkrijk van de hemel. Korvalovo is dichtbij te komen. Is dichtbij, maar in het Hebreus is Korvalovo is dichtbij om te komen. Zie je dat. Het koninkrijk, der, de, het koninkrijk der hemel is, is nabij. En dan komt die, eerst komt dan Johanan, die komt om de mens voor te bereiden op de komst van, de, van Yeshua. Waar is het voor nodig? Wat denk jij? Altijd is het nodig voorbereiding om het licht te ontvangen. Yeshua bracht licht om het licht te ontvangen. Wat hebben we nodig om het licht te ontvangen? klie hebben we nodig. Dat is wat de boodschap van Johanan bier. Hij zegt keer terug. Dus maak tshuwa, maak een klie. Omdat de Koninkrijk, het Koninkrijk der Hemel, dat wil zeggen, met de komst van Yeshua. Het is de tijd al gekomen dat hij kende nog niet Yeshua toen hij dat zei. Maar hij wist al, hij, hij had het van boven al ge, ge, vernomen dat het al de nabij is. En dan zei hij dan, alle, alle, tref alle voorbereidingen. Maak kilim. Want dan, straks, komt het licht. En dat moet je ontvangen. Dat zal je redding brengen. Drie, de regel drie. Ki zehu asherniba alav yishayahu hanavi. vanaf begin van de regel. Kol kore vamibar. Ik lees niet Hashem in de naam, volle naam, maar vervang ik het, de naam Jutke Wafke door Hashem. jasru misilotav, de Rechel dri Ki zehu, Asher niba, alav wat. Profiteerde over hem over die Johannes Hamadbil, over die Johannes de Doper. Wat over hem uh, profiteerde Jesaja, Yishaya. Hanavi. Jesaja, Hanavi, Jesaja, de profeet. De volgende regel, Lemor zegende. Dat zijn de woorden van Jesaja. Yishaya. All core vamidbar the stem uh, rupt vamidbar in de Vustain development Panu Derhashem magt frei, de Wech van Hashem and that is van Biene de mens. This demands is van binnen uh is net so as the soul so the pipe the, Begroeid is met modder en fecaliën en van alles. Dus hij zegt: Maakt vrij, dus maakt zuiver jouw pijp van binnen, dus jouw waarnemingsorganen, door water. Want hij, hij deed het met water. Net zoals met water kunnen we doorspullen alle onreinheid. Zo is het ook. Water, hij. Uh, hij um, doopt doopte mensen met water. We zullen zien wat water is. Dat was Pnu Panu mm Dera Hashem. Maakt vrij de weg van Hashem. Yashru silota maakt recht zijn paden. Dubbele punt. Vier. We Jochanan levusho se'ar de volgende regel dimalim veizor or bamatnav umahalo hagavim, udvash ayar fir nadabud wi johanan en de johanan de johanan levusho zijn uh, kleding was, Saargemalim was de uh, haar, haar van de kamelen. Letterlijk vertaal ik hem. Jullie kennen het uh, verhaal, daarom, maar was van haar van kamelen, dat is wat hij, zijn kleding was. Weezor en zijn riem was van oor, bamat, oor Bamatnaf. En hij had zichzelf een riem, of zoals een riem, of uh, zich had een riem van uh, uit de uit, uit, uh, van huid was het om zijn lenderen. Omahalo en zijn voedsel was. Hagavim, springhane, udvash Ayaar, and the bos, and the honing van bos, bos honing. Regel 5. What a se elava Jerusalem? The following regel. We Yehuda, we Kikar ayarden. Neigh. 5, sorry, the, the, the verse 5. What I say, love, and kwam out naar hem to Jerusalem. De hele, this is Jerusalem. Not the hele, Jerusalem. And kwam naar hem uit Jerusalem, the whole Yehuda, and the whole Yehuda, and the whole streek van Yehuda. The whole karen de the dal van and van. Yard Yardan, from the Jordan. Jordan is in Yarden, a Yarden. the Hebrews, Yarden, Ayarden. Reichel, the Reichel, the at first zes. Vaitavlu al Yado, Bayarden. Vaitvadu et Hatotam. Vait Wa'itavlo, wa'itavlo betekent, en werden onderdom, ondergedompeld, werden gedoopt, maar goed, ondergedompeld. Alia dood door hem in de Jordaan. Wa'it, wa'it, wa'it, wa'it waduw en zij, zij natuurlijk, en zij werden onderdompeld door hem in de Jordaan. In de Jordaan. Jordaan, in het Hebraeus is het Jarden, dat je ook uitspreken zoals het in het Hebraeus is, in de in in in in in rivier Jarden. Weet wat doe het gaat tot en bekend, zij bekenden hun uh, zonden. Het the vers 7. Vahi kira otorabim, minapruxim, wehat sadukim, nigashim lehitavil, vajomer alahem, jaldej de volgende regel. civ onim, mi hiskil ethem. Le Himalet Min haketsev. Hij had lavo. Punt. Moet je zo zien. Wat wij leren nu. In deze taal. Zo so was het. Zo so gebeurde het. Oorspronkelijk. Or en zo. So they in de kracht. En zo so was het. Um, in de hele taal. Is. Let op. De de het vers 7 en beginnen we even de nieuwe regel. Waihi. En het was. Kiroto to rabim. Toen velen. Kiroto to is toen zagen hem. Rabim velen. Mina prushim van de phariseers. Faris Phariseeën. Dat is zo, so, zo so heetten zij. prushim, prushim, zie je. dat is in deze talen. En dat zijn Fariseeën. dat is een um, vertaling. Proshim. En proshim betekent in het Hebreeuws goed opletten, kijk naar het woord. Proshim betekent zij die zich afgezonderd waren. Dus eigenlijk een geweldige betekenis in de Fariseeën. Dat dus zit afgezonderd zich waren. Dus af zich afgezonderd waren van kwaad. Maar dat is proshim. Dus. Toen de velen van de Prushim zagen hem, Prushim, en dan de andere categorie is, saduke, with Sadduke, with Saddukim. En de Saddukim, en dat de Sadduceen, Sadduceen, men zegt dan. Saddukim komt van de naam van de grondlegger van de, deze beweging, uh, Tzadduk. Hij was Nigashim. Uh, ik zal eerst vertalen en dan gaan we, gaan we dat. Uh, eerst doen we lezen en dan vertalen we en dan kunnen we verder kijken wat we eruit halen. Nigashim toen hij zag vele prushim, vele fariseeën, wat sedukim, wat sadukim en sadukim en de saduceeën. nigashim die naderde hem tot hem legitaweel, om, uh, onder de, om ondergedompeld te worden. Wat er lachen, maar hij zei tot, tot hen, kijk nou wat hij zei tot hen, Jal het zei de voortbrengselen, kinderen van de slangen, letterlijk. Wie heeft jullie Ertoe gebracht, wie heeft jullie geleerd, jaskiel betekent, betekent, wie jullie heeft uh, verstandelijk doen overwegen, het woord belangrijk welke werkwoord gebruikt wordt, verstandelijk doet. deed, wie heeft u verstandelijk deed, wie deed je verstandelijk overwegen, het gem, lehimalet he le he om te. Vluchten van haketse, van de toren, het Idlaw, dat in de toekomst zal komen. Ja, kijk wat hij ons aan hem gezegd hij was niet, hij was niet in, in, ingenomen dat anderen komen en die worden onderdompeld ondergedompeld, ja, dus hij kon zien wie deugde en wie niet, wie klaar was daarvoor en wie niet.